De Nederlandse SS'er Siert Bruins moet in september in Duitsland voor de rechter verschijnen. Volgens het Duitse OM heeft hij in 1944 in Appingendam een verzetstrijder gedood. Bruins zat in de jaren 80 al vijf jaar vast voor een dubbele moord. Daarna woonde hij ongestoord in de buurt van Woepertaal. Bruins is nu 92 jaar. Het proces tegen hem begint op 2 september.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 De gemeente Eersel in Noord-Brabant neemt veiligheidsmaatregelen rond de kermis. Nadat dit weekend twee vrachtwagens en een caravan van exploitanten in vlammen waren opgegaan. Ook waren er drie pogingen tot brandstichting. Er komen nu hekken en extra verlichting bij het kermisterrein in Eersel. De politie houdt het terrein s'nachts in de gaten. Het dode dier dat donderdag werd gevonden langs een weg in de Noordoostpolder is voor 98% zeker een wolf. Dat zeggen onderzoekers van Naturalis in Leiden die het kadaver hebben onderzocht. Het zou de eerste wolf in Nederland zijn in 150 jaar. Het kadaver was van een volwassen vrouwtje. Bleek uit het gebit, de vacht en de bouw van de poten. DNA-onderzoek moet de laatste onzekerheid wegnemen. Het weer het blijft de rest van de dag zonnig. De wind neemt iets af. Morgen opnieuw zonnig met maxima van 19 tot 26 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files van 3 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 brugge 3 kilometer. De 1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen afrit Bunschoten en Barneveld. 7 kilometer file, dat komt door een ongeluk. Ta 1 van Apeldoorn naar Amsterdam voor knop het 7 kilometer. Dat komt door het ongeluk op de andere rijbaan. En Rotterdam op de A4, Hoogvliet-Vlaardingen voor Vlaardingen-Oost 2. A4, Amsterdam-Den Haag van Nieuw-Vennep 4 kilometer. De A4 van Amsterdam naar Delft. Bij Den Haag tussen Knoop Prins Klausplein en Rijswijk 3 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. A8, Amsterdam richting Zaandam voor Knoop Zaandam 2. Op de ring van Amsterdam de A10 West voor de Koentunnel richting Zaanstad 4 kilometer. A13, Haag richting Rotterdam voor Afrit Berk en Rode Reis 5. A15, Gorkum-Rotterdam voor Papendrecht 3. De A15 van Rotterdam naar Europoort voor Nisse 2. A20, hoek van Holland richting Gouda voor Knopeltebrechtseplein 5 kilometer. En voor Moordrecht 3, Op de A27 van Utrecht naar Gorkum voor Hagestein 5 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 Burning all the letters she wrote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 For spring, my love didn't cost a thing. You like twenty two girls in one.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 in the flood, the black swan makes a pirouette, the gods cry from above and all the rain keeps